Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op een van de kalasjnikovs die vorige week zijn gebruikt bij de aanslagen in Parijs... zaten sporen van Abdelhamid Abaaoud, schrijven Franse media. Abaoud is de man die wordt beschouwd als het brein van de aanslagen. De 28-jarige Belg stierf woensdag bij de belegering van zijn schuilplaats... in de Parijse voorstad Saint-Denis. De achtste dader, de uit Brussel afkomstige Salah Abdeslam, is nog steeds voortvluchtig. Mogelijk is dat de aanleiding dat in Brussel het dreigingsniveau is verhoogd van drie naar vier. Dat is het hoogste niveau. De Belgische premier Michel noemde vanochtend de dreiging van een aanslag ernstig en zeer nabij. De metro rijdt tot en met morgenmiddag niet. Winkeliers worden aangeraden hun winkel dicht te houden. En mensen worden aangeraden om drukke plaatsen te mijden. Veel evenementen in Brussel zijn afgelast. In de rest van België blijft dreigingsniveau drie. Van kracht. In de oliesector zijn wereldwijd meer dan 250.000 banen geschrapt... vanwege de aanhoudend lage olieprijs. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de komende tijd nog meer banen verdwijnen... voordat de situatie weer beter wordt. De afgelopen maanden is de olieprijs meer dan gehalveerd... en om kosten te besparen zijn verschillende boorinstallaties opgedoekt. Ook stellen gas- en oliebedrijven hun investeringen uit... of investeren helemaal niet meer... Volgens de onderzoekers hebben toeleveranciers het meeste last van de malaise in de oliesector. Kerk in Nederland hebben de afgelopen maanden bijna 1,8 miljoen euro ingezameld voor vluchtelingen. De hulporganisatie Kerk en Actie heeft dat bedrag bekendgemaakt op de Landelijke Diaconale Dag. Het geld gaat naar Nederlandse organisaties die illegale en asielzoekers onderdak bieden. Ook is het bestemd voor partnerorganisaties in Syrië en in omringende landen die noodhulp bieden aan mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië.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 De jaren 80 hoor de serie van King, dat was Love and Pride. Het is even over twee en hele goeiemiddag Zalvoort en welkom bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer drie uur lang vanuit de studio aan de Tolweg. En tegenover mij, Mark. Goedemiddag Mark. Goeiemiddag, Rob. Ja, geen, geen Albert-Jan al vandaag, hè? Die nee, hebben even een dagje ja. vrijgegeven. Helaas, ja. Albert-Jan kon helaas vandaag niet, maar uh, ik neem zijn honderders uh, waar. Kijk, gezellig. Zeker. En ja, wat zeker. gaan we vanmiddag allemaal doen, hè, Mark? Nou, om half drie, zoals gewoonlijk, hebben we natuurlijk het weerbericht uh, voor Zandvoort en de omgeving. Om half vier de evenementagenda. Om half vijf uh, hebben we natuurlijk de dier van de week. En om kwart voor vijf de gedicht van de week. Ja, gaat die komen? Ja, tuurlijk. Ja, ja, als eerst hadden we niet gepland om een gedicht van de week te doen. Maar uh, we moeten natuurlijk wel gewoon uh, de, de, de, de, de structuur van, van Albert-Jan uh, vasthouden. Dus uh, we doen ook een gedicht van de week. We gaan straks gewoon een mooie opzoeken. En natuurlijk ook gewoon Zandvoort uh, weer, of Zandvoort Nieuws in het kort. En uh, allemaal mooie weetjes van Zandvoort en omgeving. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En goedemiddag, het weer buiten is niet lekker. Dus gewoon binnen blijven zitten bij de radio. En genieten van de muziek van CFM tussen 2 en 5. Waaronder deze van Mark Ronson. Hier is de Uptown Funk.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 Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Cause Uptown Punk don't give it to you.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 You, hallelujah. Girls said, Hallelujah. Girls said, Hallelujah. Ooh. Cause I'm telling don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Cause don't give it to you. Cause Mm -hmm. Up town, funky up, uptown, funky up Up town, funky up, uh -huh. Uptown, funky up I said up town, funk you up, Uptown, funk you up uh -huh. Uptown, funk you up, Uptown, funk you up Come on, dance, jump on it If you suck, said and flown it, if you freaked and own it, don't break about it, come show me, come on.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 Ja, met deze single kan je zo lekker meedoen, hè? Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Jorden Brunner Mars en Mark Ronson en de Uptown Funk. ZFM of 25 jaar in Zandvoort. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen...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 Phil Collins, Philly Bailey en de Easy Lover. Mark, heb je je zonnebril bij, je? Hè? Ja. Ja, hè, die heb je wel nodig nu, want het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort. Hoe lang dat uh, blijft, dat gaan we zo dadelijk om half drie horen... bij het CFM Weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst even aandacht voor Zandvoorts nieuws in net kort. Ja, Rob. Um, afgelopen donderdag, 19 november, is in de haven van Zandvoort... tijdens het uh, ondernemerschala de winnaar bekendgemaakt... van de verkiezing Ondernemer van het Jaar... Het Zandvoorts Ondernemersgala is dit jaar alweer voor de zesde keer georganiseerd. Tijdens deze feestelijke avond werd bekendgemaakt dat Shanna's Schoenmakerij zich een jaar lang Zandvoorts ondernemer van het jaar mag noemen. Marco vindt de wisseltevree, Marco natuurlijk de eigenaar van Shanna's, vindt de wisseltevree het haringsmeisje uit handen van de winnaar van vorig jaar, Ronnie Zandvoort van de IJzerhandel Zandvoort, ook hartstikke top. Ook namens CFM feliciteren we hierbij Marco van Shanna's met deze prijs. Uh, ja, dan totaal nog wat anders, op. Uh, afgelopen woensdagmiddag is een auto al rijdend over de kop gegaan... in de Dr. C.A. van Gerkenstraat. De bestuurder kwam er wonder boven wonder vrijwel ongezonde vanaf. De jongeman reed uh, rond kwart over vier richting Heemstede... toen hij in de bocht de macht over het stuur verloor. Hij dan de een lantaarnpaal en kwam vervolgens op zijn kop tot zijn stilstand. De jongen kon uiteindelijk op eigen kracht het voertuig verlaten... De brandweer is opgeroepen omdat er mogelijk nog gevaar was voor, uh, door lekkende vloeistof of exploderende airbase. De bestuurder is nog nagekeken in ambulance, maar hij mocht na behandeling weer vertrekken. Het ongeluk was geregistreerd door de bewakingscamera's van het naastgelegen Shell tankstation. Daardoor konden de videobeelden van het uh, ongeval vrijwel direct worden teruggekeken. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. En Berger heeft het voertuig meegenomen en de weg gereinigd. Door het ongeluk was de rijbaan even afgesloten. Dankjewel Mark voor het Stamfordse nieuws in het kort. Ook na te lezen op de app van CFM, de ZFM app. En hier is Coldplay. Solution. My one solution is my queen, but she stays strong. Yeah, yeah, she is all. She gives me love bij CFM Zandvoort op zaterdag, want het blijft gewoon een lekkere plaat, hè? Je hoorde Omi en de cheerleader. Nou, voordat we zo duidelijk naar het CFM-weerbericht... voor de komende dagen gaan, eerst een bericht over slechtziende. Gaat het daarover? Ja, het gaat inderdaad over slechtziende, Rob... Uh, namelijk het volgende: Koninklijke Visio uh, verstrekt gratis informatie en advies bij slechtziende en, uh, of blindheid. Tijdens inloopspreekuren uh, mogen belangstellende allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting bij een erg belangrijk. Mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Um, dat is best wel belangrijk voor de oudere doelgroep natuurlijk. Rob. Um, zij kunnen zich melden of, of zij kunnen natuurlijk naar dat inloopuur gaan. Dat is bij de bibliotheek Zandvoort woensdag 16 december tussen 11 uur en 1 uur middags aan de Louis David. Re 1 in Zandvoort. Of in Heemstede van de Bibliotheek Heemstede. Woensdag 2 december van 11 tot 1. Julianaplein 1 in Heemstede. Dankjewel Mark. En zo dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst Kim Appleby. hier is Don't Worry. Dat was Kim Appleby, hoor, don't worry. Vier goed. weer Ja, het is half drie, we gaan kijken naar het weer van de komende dagen. Hier is Mark Otten. Zeker Rob, uh, zojuist scheen de zon, maar die is helaas weer weg. Uh, want vandaag uh, schijnt geregeld de zon, maar draait het vooral om buien. En deze buien kunnen nog vergezeld. Gaan van hagel en onweer. De noordwestenwind draait naar noord en neemt toen naar vrij krachtig in de polder en naar hard aan de zee. En de temperaturen stijgen naar een graad of acht. Maar in combinatie met die stevige wind zal het voor het gevoel een stuk kouder zijn. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en vallen er enkele buien met de buien kans op hagel en smeltende sneeuw. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het noorden tot noordwesten. en de temperatuur daalt naar een graad of drie vannacht. Dan morgen, de zondag 22 november. Morgen draait het ook om buien en deze buien kunnen ook nog winterskrachtig zijn. Van winterskrachtig zijn. Tussen de buien doorschijnt ook even de zon. De stevige noordenwind neemt de kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Maar voor het gevoel zal het weer kouder zijn. om weer winter. Ja. En dan, voor de rest van de week. Weer lange termijn. dus vanaf uh, maandag 23 november. Na het weekend keert het natte en wisselvallige weerbeeld weer terug. En waait het ook van tijd tot tijd flink. De temperatuur gaat geleidelijk weer omhoog en ligt vanaf woensdag weer rond de 10 graden. Dan. Oké, okay, dankjewel. En de veren is na te lezen op www.ricarweer.nl Dat was het weer. De bontjas kan weer uit de kast, hè? want de kou gaat er daadwerkelijk aankomen. Johan, dat is juist van collega Mark Otter. Maar ondertussen zitten we wel weer in de zon, hoor, Mark. Absoluut. Hij is er weer. Hij is er... Hij, is... Hij is er weer. Zonnebril weer op. Heerlijk. <laughs> de reben. <laughs> en hier zijn de, de Pointer Sisters uit de jaren 80. I'm so excited. Tonight. Dat was uh, Shepard en Geronimo. Ja, kon je ze onderscheiden of niet? Nee, nee, nee. Nee, je kan het niet hoor. Twee druppels water. Twee druppels water. Ze waren even binnen hier in de studio. Over wie hebben we het dan? Nou, Albert Jan. Albert Jan met zijn broer. Met zijn broer. Absoluut. Ja, Absoluut. zo is het. Maar Jij hebt een bericht over het CDA. Juist, het CDA wil verruiming mogelijkheden voor de ondernemers. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, start een proef met uh, om mengvormen tussen horeca en winkels mogelijk te maken. Dit biedt ondernemers meer ruimte om bijvoorbeeld koffie en thee met gebak te serveren... in een nieuw winkelconcept en voor horecaondernemers om niet horeca gerelateerde producten te verkopen... Het CDA vraagt het college om een voorstel om aan deze proef mee te doen... waarbij de belangen van de volksgezondheid, openbare orde en veilig, veiligheid... en de bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol... wel worden gewaarborgd. Dat dus CDA Zandvoort. Nou, ik vind het best wel een aardig idee eigenlijk. Ik ook. Ja, wij stemmen voor, toch? Voor. Voor. Oké. Acht minuten over half drie in Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Zandvoorts. En hou de radio gezellig aan hè, want binnenkort ook weer sfeerverlichting. Wordt het super gezellig tijdens de feestdag hier in Zandvoort. Hij zou al een hele tijd niet meer gedraaid. Hè? Dus dan bij deze weer eens op de zaterdagmiddag van CFM jordaan. Toto uit 88 en hemela. Ja, voor de mensen die op het voetbalverslag zitten te wachten van S. nou ik heb nieuws. Er wordt vandaag niet gevoetbald, zowel niet door Zandvoort 1 als ook door de veteranen. Ze hebben een weekendje vrij. Ah, die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 natuurlijk met uh, Erik Iglesias. Ja, mocht je het bericht nog niet gehoord hebben... wat we zojuist behandeld hebben... Uh, Shanna Shoe Repair aan uh, de grote krocht is ondernemer van het jaar geworden. En nogmaals van harte gefeliciteerd, Marco, met deze overwinning. En weet je wat leuk is? Ik heb op de CFM-app uh, eventjes een uh, berichtje daarover geplaatst, uh, Mark... Ja. Met een uh, promofilm erbij. Heb je die al gezien? Ja, die heb ik gezien en die ziet er zeer professioneel en goed uit. Dat wou ik zeggen. Dus wil je de promofilm zien van uh, Shanna's... kijk even op uh, onze Facebook-site of op de CFM-app. Dan nog een ander bericht. Ja, uh, Rob. Er zijn namelijk vrijwilligers gezocht. Waterenet is op zoek naar fans van de Amsterdamse Waterleiding Duinen... die het leuk vinden om de medewerkers in het bezoekerscentrum te helpen... op zondag, de drukste dag van de week. Het werk uh, ja, bestaat uiteindelijk uh, uit het beantwoorden van de vragen van bezoekers over het gebied en het verrichten van baliewerkzaamheden. Een leuke en afwisselende klus. Van de vrijwilligers vragen ze plezierend omgaan met mensen en voldoende kennis van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Kijk voor meer informatie over de job op www.waternet.nl. awd Mail naar vrijwilligerswaternet.nl of bel gewoon het bezoekerscentrum. De Oranjekom op 020 608 7595. Dat is wel heel ouderwets hoor, bellen. Ja, he. wordt dat nog gedaan? Gewoon hebben. Dat is een mooie, he, met een <laughs> telefoon. Dan krijg je onbeperkt bellen en zo bij je telefoon. Je gebruikt het werkelijk nooit meer. Nee. Waar is de telefoon voor? Nou, niet voor bellen. Dat blijkt wel nee. weer. Hier is Guus Meulers en het is een nacht. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s nachts.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 Jullie allemaal alleen in Philips zie. Het is een nacht die wordt bezorgd. DM helemaal live. Deze Gus Beres en het is een nachtje. 25 jaar ZFM en hier is Kai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 Vind je ervan, Mark? De nieuwe single van Go en Here for You? Zat je er niet klaar voor? Nee, nee, nee, nee. Ik zat tegen de rug geleund. Of ja, tegen de rug geleund. Ja, ja nee, tegen de muur geleund. Tegen de rug geleund. Heel goed. Ik ken het niet, maar het klinkt heel goed. Ja, toch? Ja. Gezellig. Ja, en uh, Sint en uh, Kerst komen er weer aan. En dan is het altijd een, uh, ja, een soort strijd, hè? Van uh, eerst moeten we Sinterklaas gehad hebben... en dan kunnen we pas aandacht besteden aan de Kerst. Ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Jawel, uh, maar ze ja. hebben daar een oplossing voor uh, gevonden bij Huis in de Duinen. Oh. Want er komt een uh, Sint-en-Kerst-rommelmarkt aan. Ja, nee, dat, uh, dat las ik inderdaad. Ja, dus, ik, uh, het staat ook in de krant. Als je wil, kan ik het even voorlezen. Ja, is goed. Ja, dan als jij wel even die ene seconde vol, vol praat, dan uh, pak ik hem ja, even Nee, nou, Ja, ik voor, kan, uh, kan uh, vast verklappen dat het uh, 22 november is. Dat het uh, plaats gaat vinden. Ja. De, de Sint-en-Kerst-rommelmarkt. De Sint uh, ja. Heb je al wat gevonden of oh, hij niet? Hij is zo goed, joh, die, of die, die, die, die, die, die Rob. Even kijken hoor, improviseren nee hoor, uh, gezellige Sint- en Kerstrommelmarkt, bent u op zoek naar een uh, leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst, dan uh, bent u op zondag 22 november, dat is dus morgen welkom bij Huis in de Duinen. Amy Oudere Zorg uh, organiseert, het woonzorgcentrum, uh, organiseert het woonzorgcentrum aan de Herman Heij Heijermansweg 73 van 11 tot 3, een gezellige Sint- en Kerstrommelmarkt.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 Allemaal Mo morgen naar huis in de duinen voor de Sint- en Kerst-Rommelmarkt. En vanaf hoe laat is het? Vanaf 11 uur tot 3 uur middag. Iedereen is van harte welkom. Zometeen de twee uur van Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard ook daarin weer heel veel aandacht voor het lokale nieuws. En om half vier de evenementenagenda. Er is weer heel wat te doen, hè, Mark? Ja, ja. Er er genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM, je eigen lokale omroep. Graag tot zo naar het nieuws en weer van 3 uur...